Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël stuurt meer grondtroepen naar het zuiden van Libanon. Om hoeveel soldaten het gaat is niet bekend. Israël houdt dat geheim... Het land begon een week geleden met een grondoffensief in Libanon. Dat is gericht op doelen van Hezbollah. Ook vandaag is het onrustig aan de grens, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Over en weer in Beirut uh, natuurlijk de bombardementen vannacht en vanochtend. De gevechten aan de grens, de beschietingen vanuit Libanon. Uh, vandaag bijvoorbeeld op Haifa en Tiberias. Dus ja, dat gaat gewoon door. Volgens Libanon zijn minstens tien brandweermensen omgekomen bij de aanvallen.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 De Tweede Kamer wil in ieder geval een helmplicht voor vetbikers. Voor normale fietsers komt voorlopig geen verplichting om een helm te dragen. Ja, en een grootheid uit de Nederlandse popgeschiedenis is niet meer. Hans van Hemert is overleden. Hij schreef bijvoorbeeld deze van André Hazes. Nederland, oh Nederland, jij bent en deze van Kinderen voor Kinderen. En over een meidegroep gesproken, hij bedacht in de jaren zeventig ook LUF, de populairste meidegroep die Nederland ooit gehad heeft. Hans van Hemert was al een tijd ernstig ziek. Hij was 79 jaar. Het weer, nu nog af en toe zon, maar er komt meer bewolking aan met vannacht ook buien. Morgen een redelijk bewolkte dag met later op de dag kans op een bui. Blijf wel zacht, 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van ANWB.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 al meteen belangrijk nieuws hier bij ZFM. Dus blijf luisteren. Je hoort het trouwens uh, Sylv Potzoli en Step by Step. En dit is de nieuwe single van Raccoon. Jawel. Hier is uh, The one We Seek. The one I seek when I'm in trouble once again. The one I've known a lifetime. The one I call my Tell me to my face When I've had enough And it's time to go And put me In my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 En hoe de betrokken instanties dat niet zal, Animal Rights, dus juridische onderstap ondernemen. Oké, en het is nou beurltijd ook voor de hetten. Ja, klopt. Dus aan de ene kant staan de mannetjes en aan de andere kant staan de vrouwtjes. En dan staat er zo'n hek voor. Het is wel heel apart verhaal hoor, dat het inderdaad vanaf 2013 al, dat de hek staat op de brug.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 En die hebben uh, een hit gemaakt uh, destijds. We've got get out of this place. Uh, nou ja, ook toepasselijk natuurlijk. Hè. Hek voor en dan uh, kunnen ze niet van hun uh, plek af. Hier uh, zijn die Animals. In this dirty old part of the city. Where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. You're so young and pretty And one thing I And one thing I know is true, yeah You'll be dead before Nou, we wachten het af wat er met het hek hier op de natuurbrug aan de Zandvoortselaan gaat gebeuren Wie got a kid out of this place de gouden oude single van The Animals Jawel, Zandvoort op zaterdag zonnetje schijnt lekker en Thomas en Rob zitten binnen in de studio bij ZTV tot aan 5 uur tot Fred Heij want hij zal er wel weer zijn en dan hoor je entertainment vuur tussen 5 en 7 uur Wat mij betreft uh, past je wel een beetje in uh, het uh, rijtje van uh, What Fun. En de Right Side One, uh, Thomas. <laughs> Deze Joris Split Hands en Message to My Girl. Lekkere muziek zo op de Zandvoorts Radio. En dit again. is ook lekker hoor. en Steve worden en Do It All Again. En uh, The Right Side wel natuurlijk ook, uh, Thomas. Nog? <lacht> ja, ja. Jij bent ermee begonnen, hoor. Dus, ja, sorry. Dus uh, zit die de hele tijd dat uh, liedje te zingen. Ja. En dat blijft nu in mijn hoofd zitten. Het is gewoon een lekker nummer, hoor. Ja, zeker. Dus uh, jij gaat hem ook draaien binnenkort. Ja. Mooi. Nou, dat is bij deze afgesproken. Half vier. We gaan de evenementen doen, Thomas. Ja, ik weet niet of je er een beetje van houdt... maar vanmorgen hoorden we natuurlijk al een beetje een voorproefje van... Uh, ja. ja, het was wel weliswaar AI, maar Jess.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 Dan Gefeliciteerd eh, Yves met deze hele grote hit terug in de tijd. Aankomende komen gaan dus op uh, nummer 1 in de top 1000 van de Nederlandstalige muziek. De hele prestatie zoet, zout zuur volgt hij dan ook van uh, Robert van Hemert. Ja, ook zo'n hele grote zomerrit geweest. En over zomerrit gesproken, nou, daar hoort deze ook bij...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 Che in un altro no non c'è, che idea, dale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, dale attento lei in un galasar, lei ti fa girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che. Een aranciata, lei s'enfatta, una risata. A mio whisky, si è aggrappata e 5 litri, si scolata. Mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto, l'ho agganciata, dalle braccia, m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino, su rifata, Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh, yeah.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 Ik idee. Maar idee? Balla. Wat heeft deze man nou de hele tijd met zijn balla? My dad. Geen idee, geen idee. Klinkt wel lekker, hè, Pino Badaan. de Angela. Blijft een uh, heerlijke zomerheed. We konden nog even draaien. Wat kan we vandaag hebben? Nog lekker uh, zonnig uh, weer hier in Zandvoort. Uh, the right side one. <laughs> Heerlijk zonnig weer uh, hier in uh, Zandvoort.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 En die hebben een prachtig bedrag van 1503,77 euro in ontvangst mogen nemen. Ja, dat is toch wel mooi hè? <coughs> Zo. zou, zou het op 1504 uh, afgerond zijn? Ja, dat vraag ik me af of ja. echt op de cent? Of echt die centen ook nog gekregen ja, hebben? Geen idee. Ja, nou, de... ja, ik weet het niet. Zal het gestort worden op de rekening? Dat denk ik. Dat denk zal ik. Het zal niet uh, handje contactje geweest <laughs> nee. zijn. Niet. Nee, dat ook. denk ik niet.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 Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables.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 En 20 uh, minuten later stond er ineens een kom van 45 man voor je neus. Zo, hè? Hey. Ja, dus het was... Uh, ja, dat was uh, ja, wel gezellig. Ja, zijn ja, het koren die uh, dat uh, elk jaar doen of uh, zitten er wel een beetje ja, afwisselingen in? Ja, er zitten wel bekenden tussen uh, Dulle Griet en zo, die, die, die uh, komen wel voorbij. En de Pollers uh, jongens? Pollers jongens? Nee, ja, ja klopt, ja. Die zijn er ook ja. meestal. En, uh, ja, en de Wapensangers natuurlijk. Wapensangers, uiteraard, ja. die ontbreken niet. Nee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 ik, uh, dat heb ik ook maar van horen zeggen. Dus, uh, oh jee, de wandelgangen op? Ja, dat is een beetje... Uh, nou, uiteraard hoop ik dat het doorgaat natuurlijk. Want ja, is, het is een prachtig de, evenement. En we zijn al heel veel kwijtgeraakt ja. eigenlijk. Maar, Zeker het Holland Casino net. Holland Casina. Ja. Dus, uh, ja, misschien nog een na, natuurbrug die je afgebroken moet worden. Natuurbrug door. doen we <laughs> ook niet meer aan. Oh, oh, jongens. Dus, en dan uh, de Grand Prix. Die, uh, ja, ja dat is ook over. nog een Ja, misschien boord. Uh, ja, ja. ja, ik ben benieuwd.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 De Chanticor Festival elk jaar in het centrum. We zijn eigenlijk net als de Ijsbaan, hè, komt ook elk jaar terug. Ja, en dus zijn ze ook alweer bezig ja, met dus de voorbereiding ze, ja, ik voor de weet, Ijsbaan. Er moet toch wel weer wat voorbij komen, geloof ik, ja. Ja, die hebben alweer bijeenkomsten vanaf het bestuur en de, de medewerkers om weer de ijsbaan op orde te gaan krijgen op het Badhuisplein.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 Die hebben bijna hetzelfde programma als wat ze bij de Formule 1 vroeger deden. Doen ze nu met de motorraces. Oké, okay, ja. Dan zie dat ik dat team komen. ook dan wat vroeger bij de Formule 1 was. Ja, ja. Zit dan dat, bij ja, de motorsport. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, mooi. We hebben weer even lekker gebabbeld. En ja, ik heb ook ondertussen. Ja, Thomas. Thomas wat hebben we? Heb ik even een lekkere plaat gevonden. Weer zo'n uh, klassieker die we eigenlijk niet meer zo vaak draaien hier op de Sanfordse Radio.